5 uur. Het is Hebaut de Jong met het nos Met de protest in het rif van Marokko hadden een protestmars in Amsterdam. Het comité RIF Alert wil met de actie aandacht vragen voor de situatie in Noord-Marokko. In het rif protesteren inwoners al maanden tegen onrecht en schending van mensenrechten. De regering in Rabat heeft de afgelopen maanden honderden demonstranten opgepakt. De Marokkaanse Nederlanders willen via de demonstratie de Nederlandse regering en de EU oproepen duidelijk stelling te nemen tegen Marokko. Een jongen van 13 is in Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad. Het ongeluk gebeurde in een boomgaard. De jongen bestuurde het motorvoertuig zelf. Hij was op slag dood. De politie in Tiel onderzoekte het ongeluk. In Utrecht is vandaag de eerste Canal Pride gehouden. Tientallen versierde boten met veel regenboogvlaggen trokken door de grachten van de stad. De organisatie meldt bij RTV Utrecht dat er 15.000 tot 20.000 toeschouwers langs de kant stonden. De eerste Canal Pride in Utrecht was georganiseerd door homobelangenorganisaties in de stad en de horeca. Ze wilden met de botenparade aandacht vragen voor de acceptatie van homo's, lesbo's en andere seksuele minderheden. De organisatie zegt bij RTV Utrecht erg tevreden te zijn over de manifestatie. Het weer van het westen en noordwesten uit geleidelijk meer zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen wordt het 24 tot bijna 30 graden met volop zon. Dit was het en 100 Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... staat tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen nog een file met 10 minuten verdraging. Dat is de nasleep van een ongeluk... De A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Amsterdam en Knoopend Ridderkerk, een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Oestgeest en Wassenaar, 20 minuten vertraging. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A4. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 the floor. Oh, you can tell my lips, you tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, My Eddie Perky Hall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 Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred hier bij ZFM. En dat uh, allemaal met entertainment. Voor uh, u tot de klokjes van 7 uur. Dit was Billy, uh, ja, Billy Ray Cyrus. En Aki Breaky Heart. En uh, ja, voor strakjes uh, natuurlijk uh, kunt u ook een verzoekplaatje aanvragen. En uh, ja, we gaan dadelijk eventjes van start met, uh, met Arjan natuurlijk. En uh, ja, hij heeft het over dan uh, over zijn, uh, zijn nieuwe single, zijn laatste single. Of nee, niet zo laat. Dan, dan, dan laten we zeggen gewoon: Debuut. Debuut, hè? Ja, een debuutalbum. Jij laat me zweven! En uh, daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar eerst daar hebben we nog even een plaatje van de Dice Rates en The Walk of Life. Dat is een Prachtig nummer van de Die En The Walk of Life. Blijft een heerlijk nummer, wat jij, Arjan? Zeker weten. Veel ja, ja, he? uh, gekofferd door uh, Denny Vera ook. Het uh, televisieprogramma. Ja, ja, en... ja, ja, heerlijk om het te luisteren. Ja, dat, uh, ja, eigenlijk zijn we hier gewoon uh, even om, uh, om jouw uh, je, je debuut album uh, uh, aan te prijzen, eigenlijk. Ja. Met debuutsingle, single, ja. De single, ja, ja, album, ja. Komen we nog even wachten, ja. ja dat is uh, toekomstmuziek. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. In ieder geval, uh, ja, vertel even voor de luisteraars thuis. Uh, ja, wat je doet, waar je vandaan komt. En uh, ja, uh, doe je alleen zingen? Leef je van zingen? Of, of doe je er nog wat naast? Nee, helaas. Uh, leven van zingen, dat is uh, bijna niet meer mogelijk. Tenzij je natuurlijk heel erg beroemd of bekend bent geworden. Ja. Dus ik doe er zeker nog wat naast. Ik ben een glas zetten. Oké. Okay in de, in de stad Utrecht. En ik rijd de hele dag door de stad heen... om overal de kapotte ruiten te repareren. En daarnaast een beetje, een beetje zingen, een beetje optreden. Oké. Okay. En dat, uh, dat is uh, overal in het land? Of erbuiten? Nee, vooral Utrecht. Oh, Utrecht. Oké. Okay. Ja. Een beetje... Uh, ja. Uh, rondom Utrecht ook nog? De plaatsjes? Of, of ja, van, of... uh, zeker. Uh, vanavond moet ik naar uh, Bunnek. Dat is ja, net vanuit. voorbij Utrecht. Ja, en Maase. Ja. En dan eindigen we in, uh, in de stad. Ja, nou, Bunnek ken ik wel. Dat is uh, een beetje dat nieuwbouwwijkje, uh, uh, zeg maar. Hè? Een dorpje. Ja, dat uh, is het, ja. Klein dorpje op Een klein dorpje in Utrecht. Ja, uh, ja. ja ik, uh, ik, ik kwam daar uh, regelmatig destijds. Dus uh, daarom, <laughs> ik ken het. Hé, hey, uh, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met, de, met, met het zingen eigenlijk? Want ja, naast je glas zetten, uh, ja. hoe, hoe ben je erin gerold? Ik ben begonnen met uh, uh, muziek draaien op bruiloften. Een beetje DJ-werk. En toen, uh, we hebben het al over twintig jaar geleden... toen kwam het karaoke heel erg in. Nou. En hij heeft een apparaat aangeschaft. en uh, uh, Karaoke. Alleen eerder de mensen gingen uh, karaoke... was het tien uur, half elf, elf uur. Ze moesten eerst een slok op hebben. Of dronken zijn. <laughs> Dus vond... ja, ja, dan ga je ze pas meekrijgen, zou je zeggen. Ja, ja. Ja, ja, dus ik deed het met een, met een vriend samen. Dus we hadden bedacht van, nou weet je wat, Ajan, ga jij hem maar een paar nummertjes uh, leren. En uh, dat doe jij dan maar uh, het eerste half uur, drie kwartier, ga jij dat maar zingen. Nou, toen had je nummers als ik een denk van Guus Meuwes, Als ja, ja. aan de hemel staan van Frans Bouwen. Ja. En uh, toen kwam er echt daadwerkelijk iemand aan me toe die wilde, die wilde mij hebben voor in zijn kroeg. Nou, ja, en jij dacht van, die ja, kans dan... grijp ik. Ja, laten we dat maar doen. Alleen ik moest er nog even twintig nummertjes bij leren. Want ik had niet genoeg uh, een, een in repertoire. mijn programma repertoire... Ja, ja. Om, uh, om het een hele avond in de kroeg vol te houden. Nee, Zo'n nee. afwisseling met, uh, met DJ-werk en dan het zingen ertussen ja. door. Ging ja, nou ja, ik bedoel, aan één avond uh, alles achter elkaar te zingen... dat wordt ook een beetje veel natuurlijk. Nee, lukt niet. Nee, uh, maar, nee dat, uh, dan moet je inderdaad uh, je pauzes tussenlassen. Ja. En, uh, en uh, ja, iets anders uh, daartussen proppen. Om het maar zo eventjes uh, te zeggen. Ja, en... Uh, ja, je hebt deze single tot stand gebracht uh, met uh, welk label? Um, het uh, label van Westcure, W Music. Dat ja. Westcure is een bedrijf dat heel erg in opkomst is met de videoclips tegenwoordig. Ja. En dan uh, is het gearrangeerd door Frank Verkooyen, Dus onder, onder uh, die twee labels. Ja. De, je bent uh, eigenlijk uh, gevraagd door Frank of hoe ben je daar terecht Nee, uh, Westkeur, uh, videoreportages, videoclips doet heel veel met uh, Frank samenwerken. Ja. En uh, de eigenaar daarvan is een vriend van mij. En die uh, heeft het zo bedacht. Hij zegt van, Joh, als jij nou een singeltje gaat maken, dan moet je even bij mij komen. En dan uh, gaan we het verder uitwerken. En ik had de muziek dus een beetje klaar. Nog niet zoals het uh, moest zijn. En toen zijn we ermee bij, uh, bij Frank terechtgekomen. Oké, okay, en, en dit nummer is, uh, is door Frank zelf geschreven? Of, of heb jij daar ook zelf een eigen vrouw? Oh, Doe door je vrouw, oké. Okay. Ja. En jouw vrouw uh, schrijft teksten of? Nee, nooit. Dat is, uh, ik moest het bedenken binnen, uh, binnen twee weken. En daar moet ik wel bij verklappen. Ik zat er ooit eens een keer in het voetbalstadion van Barcelona. En daar uh, waren ze dit liedje waren ze aan het trommelen. Oh. En uh, je herkent het nummer van Bonnie Tyler erin. Hè? Het is de hardeek. En dat herkende ik dus ook in het stadion. En toen dacht ik van nou, als ik ooit eens een keer een nummer op ga nemen. moet het deze melodie gaan worden. De tekst hoeven we niet uh, om te schrijven naar het Nederlandstalige. Daar gaan we zelf wel wat op bedenken. Ja. En dan uh, moest dit het worden. En dat is Jij Laat Me Zweven. Ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ik vind het heel goed. Laten we hem even horen. Wat is dit dan? Arjan van Zanten en Jij Laat Me Zweven. Jij laat me zweven. Door jou ga ik weer leven. Ja, heerlijke, heerlijke single, uh, Arjan. Dankjewel. Ja, het uh, klinkt lekker zomers, zeg ik. Uh, zonnetje erbij, heerlijk. Uh, ja. Op het terrasje, ja, heerlijk lijkt me dat. Alles erop en eraan. Ah, ja, heerlijk. <laughs> ik bedoel, uh, ja, wie niet, denk ik. Toch? Ik, uh... Ja, ik... ik, ik ja. We zitten nu in de studio natuurlijk, maar het <laughs> is wel anders, maar goed. En ik, moet, en ik moet weer terug naar Utrecht, als had ik hier kunnen blijven. Ja, nou ja hier in Zandvoort is natuurlijk ook ja, genoeg te doen. En ja, zeker dit weekend weer. En zonnetje, strand, terrasje, lekker de, een paviljoentje hier al, langs het strand. Moet eigenlijk zo blijven tot 1 december, hè? Eigenlijk wel, ja. Maar ja, helaas, we, we hebben het niet in eigen hand. een beetje sneeuw tot 1 januari <laughs> en dan hoppakee, gelijk weer naar de 25, 30 graden. Uh, ja, eigenlijk wel, maar ja, ook zelfs dat hebben we niet meer. Nee. Ja, een beetje kwakkelig weer krijgen we tegenwoordig uh, de winter. Maar goed, ja. We gaan even terug uh, naar jou natuurlijk. Wat zit er in het verschiet? Wat, uh, wat, wat ga je verder nog doen? Uh, wat, wat wil je verder zelf nog? Nou, eerst even kijken wat jij uh, laat me zweven me gaat brengen. En dat is, tot nu toe is dat uh, uh, Wordt het erg veel aangevraagd, dus erg leuk. En dan zien we wel wat gaat. Uh, of ja. daar uh, meerdere optredens uit voortkomen. En dan uh, heb ik toch eigenlijk al wel weer een, uh, een ander liedje in mijn hoofd. Nou, ja, want uh, de, deze is uh, nu hoe oud? Twee maanden. Twee maandjes, oké. Okay. Dus dat is nog vrij vers. Ja, ja. ja. En het volgende nummer, dat, uh, dat heb je nu, uh, tenminste, dat, daar ben je nu mee bezig. Tenminste, ja. je vrouw. Die is bezig met de tekst. De eerste ja. uh, zeven, acht zinnen heb ik vanmorgen al kunnen lezen. Ik heb zelfs de muziek al opgezocht en uitgezocht. Daar kan ik helaas nog niet te veel over zeggen, want nee. dan, uh, dan ben je hem kwijt. Hè? Ja, ja. Voor de twee ben je hem ja. kwijt. Dus dat is, uh, nee, daar ben ik uh, druk mee bezig en dan ga ik even een maand of twee maanden mee, uh, mee aan de slag. En dat, is, uh, dat wordt wel een uh, ballad of, of ook een uh, uptempo? Ook uptempo. Ook uptempo, Ja. Okay. En Je gaat daar ook nog bellens maken? Of, ja, is misschien... Of, of, uh, ben, ben je daar niet echt voor uh, dat je zegt van... Weet nou, ik ja, niet, weet ik niet. Ik, ik, ik vind beetje, het sowieso heel gek om, om mezelf te horen op een, op een plaat, op een cd in dit geval. Ja, ja maar dat, dat, dat blijft altijd. Ik ja. Denk, ja, als ik mezelf hoor op de radio, dan denk ik ook van ja... veel ook vreemd. Ja dat, dat, ja, dat is heel vreemd inderdaad. Dat blijft, ik denk dat iedereen dat heeft. Ja, precies, dat gaat nooit weg. Nee, dus, nee, en nee. en, en ik, ik weet niet of ik... Uh, ja, geen valse bescheidenheid. Maar ik weet niet of ik daar goed genoeg voor ben voor een bellet. Maar ik ga het zeker proberen. Nou ja, ja, niet geschoten is altijd mis, zeg ik. Precies, ja. maar dan wordt het plan C. We hebben nu plan A, plan B en dan wordt dat plan C. Ik bedoel, ja, dat is altijd uh, eventjes... Uh, ja, eigenlijk moet je gewoon durven en uh, een keer het nummer opnemen. Uh, ja. ja, is ook zo. Je beluistert toch altijd eerst zelf, als het ware. Ja, met iemand erbij. Met hoop. iemand erbij ja. die, uh, ja, die hem eigenlijk produceerde wil of gaat willen. Ja, ja. Huh? Een, een album. Daar wil, je, wil je daar naartoe werken met de tijd? Ja, dat zou wel een, een unicum zijn inderdaad. Dat je tien hele mooie leuke liedjes hebt met elkaar waar een album van kan maken. Maar ja. daar gaat natuurlijk een hele hoop tijd in zitten. En, maar goed, dat is wel, dat is wel mijn droom. Inderdaad. Ja, je bent inmiddels denk ik wel een, een bekend fenomeen in, in Utrecht, denk ik. Want je zingt toch al een aardig poosje. Ja, in Utrecht weten de mensen in het circuit, in het, uh, het bruiloft, de kroegencircuit en het muzikale, die, weten wel, die kennen mij wel. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, ja, ja. Eigen, eigenlijk wil ik wel een, een, een, een tipje van de sluier uh, van eigenlijk het volgende nummer. Een tipje van de sluier van het volgende nummer. Um, ja, het is, een, uh, het is een nummer geschreven door Willie Nelson. Hij is een keer gezongen door Elvis Presley. Dan uh, weet ik al genoeg. Dan weet je al, dan weet ik al genoeg. Oh, okay. Meer <laughs> ga ik ook niet zeggen. <laughs> dus zo is het, dan laten we het daarbij houden. Ja, hey, uh, ja. ik weet dat jij ook een beetje van Zuid-Amerikaanse muziek houdt. Ja, ik vind helaas, het heerlijk. Uh, helaas hebben we maar één single van je natuurlijk. Nog wel, ja. Uh, ja. Nou, ik bedoel, hè. we kijken in ieder geval naar de tweede uit. Maar naar nou de, de Zuid-Amerikaanse single luisteren van de volgende artiest zo. dat is ook geen straf hoor. Nee, dan, dan hebben we het hier natuurlijk over Juan Luis Carrera. Ja. En dan hebben we het over Bachata en, uh, en, en Fukuoka. Fu Hoe zeg je dat? Ik, uh, ik ja, sluit dan, mij even af. Bachata en Fukuoka. Ik, ik, ik ga me er niet aan wagen. <laughs> ik ga het proberen. Sueño que lo que se espera con paciencia se logra Ik horas a París bang. sin saberlo y crucé por Rusia con escala Kubo Yo canté, tu aquí en bang. Ik canté een beetje bang. Fukuoka. ben een en Fukuoka, y un een pinto de Ik el cielo. Me escapa una sonrisa del alma aquí me enseñó arigato yo pocas ganas gaan een palomita ze poest in mijn venster. Voor boven Ja, en daar, uh, daar zijn we dan. Ja, ik was nog eventjes een beetje aan het spitten. Uh, om te kijken wat ik, wat ik nou weer ga draaien, dadelijk voor je. Ja, we zitten gezellig over het oude hoor, hè? Ja, ja, ja. Ja, nou ja. het is heerlijke muziek natuurlijk, Zuid-Amerikaanse muziek. Dat wordt uh, op. Ik bedoel, en, uh, zeg ik, met een terrasje erbij en een biertje en uh, ja, noem maar op. Heerlijk genieten. Dus zwoele zomeravond? Ja. Nou ja, dat moeten moet we nog afwachten. Ik weet niet uh, wat het weer vanavond doet, maar. <laughs> Je mag voor mij nog wat koeler worden. Ja, nou ja, ja, om te slapen sowieso nee, natuurlijk. ik ja, ja. sta in, in, in, in, in een grote feestzaal vanavond om 11 om uur. En als het dan natuurlijk heel erg warm buiten is, dan blijven er veel mensen buiten staan. Dus voor ons artiesten is het veel gezelliger als het toch wat kouder is buiten, dat er meer mensen naar binnen komen of binnen blijven. Ja, nou ja, dat sowieso. Want anders, ja, het wordt vervelend eigenlijk als je binnen staat te zingen en alles staat buiten. Dat, uh, ja. Toch gebeurt het... Uh... Heel veel, ook door het rookverbod natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik, zou, ik zou zeggen van... Eh, verplaats het podium naar buiten met dit weer. Ja, dat is, uh, uh, dat is lastig. Zet, zet, zet een tent buiten. Ja, als het mogelijk is natuurlijk. Het is niet altijd mogelijk om, uh, om voor op het terras... iets uh, neer te mogen zetten uh, van de gemeente natuurlijk. Juist. Want die moet je ook mee hebben. Juist. Die heb je vaak niet mee. Nee, nee, nee. En zeker niet als het stoepjes zijn. Uh. Nee, nee. Hé, <laughs> hey, uh, Aion... Uh, wat, wat, wat, uh, wat, wat wil je eigenlijk bereiken met het zingen? Uh, wil, wil je daar op de duur toch uh, je kosten mee gaan verdienen? Of, of blijf, je, blijf je het gewoon ernaast doen? Nou ja, sowieso uh, blijf ik het ernaast doen. Of je de kosten mee kan verdienen, dat is denk ik een lot uit de loterij. Dat is niet voor velen weggelegd. moet je een beetje geluk hebben en dan moet je een, uh, een hit hebben, denk ja. ik. Waar je de rest van je leven op door kan beduren. Ja, een hit en, uh, en de gunfactor. Ja, dat ik denk die ja, twee ja. factoren uh, bij elkaar, die maken het dat je er misschien van kan leven. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit. Dus ik blijf gewoon uh, de glaszetter uit Utrecht die in het weekend een paar liedjes zingt. Ja, oké, okay, dus uh, geen, uh, voorlopig nog geen, uh, uh, ja, hoe zou ik zeggen, Wesley bronkhorst of... Uh. Nee, dat, uh, dat zit er voor mij nog niet in. Daar ja, okay. hoop je wel op natuurlijk. Ik bedoel, ja. laat, ik, uh, laat ik wel uh, wezen. Maar dat zit er nog niet in, nee. Ah, Wolter en zo kunnen we ook verder gaan. Ja, ja. dat, dat zijn een beetje... Wat toppertjes beetje, opnoemen. Ja, ja. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, ja, ik ga nog even een plaatje draaien. Van, uh, en dan moet ik even kijken, want ik heb mijn bril niet op. Van Wesley, jij bent te gek voor mij. Ik weet niet of je Wesley kent. Wesley Klein uh, of Wesley Bronkhorst. Uh, nee, de, de gewone Wesley, de blonde Wesley, om maar zo te zeggen. ja. Ja. Uit Brabant. Ah, ja, klopt. Ja. Ja. Die gaan we even draaien. Jij bent te gek voor mij. Jij bent te gek voor mij. En ik wil dat jij je lekker voelt bij mij. Als je babbelt klinkt het altijd als muziek. Ook al ben je zelden diplomatiek. Niet om aandacht dat je daar veel om geeft. Ik weet dat je daar stiekem wel plezier aan beleeft Nee, je weet gewoon precies wat je wil Met één blik krijg jij de hele boel stil En dan weet ik niet waar ik kijken moet Tot je lacht en dan ben ik gerust en weet het is goed Zo hou jij me al een tijd in bedwang Zoals jij, nu gaat er nooit een dag zomaar voorbij Elke dag is er wel iets dat me raakt Mijn gevoel was ik al lang aan mijn verstand kwijtgeraakt Ben ik rusteloos, hou jij me in toon Ben ik rusteloos, breng jij me op stoom Ga ik veel te ver, dan roep jij stop Ben ik niet vooruit te branden, laat je mij zo weer op Zo hou jij me al een tijd aan mijn lijn Zo, dat was hij dan. Wesley, en jij bent te gek voor mij. Wat vind je ervan? Lekker vlot, uh, snel nummer. Ja, hè? Ja. ja. Nou ja, hij gaat ook al een tijdje mee natuurlijk, Wesley. Goeie zanger. Ja, uh, ja, die jongen, die uh, ja, Tim, het nu een beetje aardig aan de weg. Uh, ja, hebben, uh, heeft er ook voor moeten vechten. En We uh, ja. hebben toen een singletje gemaakt met vader Abraham. Ja, ik dus, ik uh, me herinneren. En volgens mij nog, nog eens met iemand. Maar... Hij is jong begonnen ook? Hij is heel jong begonnen, ja, inderdaad. En jij, hoe, hoe, hoe jong was jij eigenlijk? Uh, toen, je, toen je dacht: van uh, ik, ik ga dat eens proberen? 19 of 20 jaar, ja, ja zo'n beetje. Oké, okay, een beetje ja. Onbe onbezonder. ja, net uit de, uit de tienertijd, zeg maar, een beetje. Ja, ja en toen was eigenlijk nog. Uh... Als je dan hardop riep dat je nummers van André Hazes leuk vond, dan werd je eigenlijk voor gek uitgemaakt. Dat kon in die ja, tijd nog niet. Nou nee, ja, dat inderdaad, dan was het van, eh, wat ben jij dan? Of, of, nee. <lacht> je dan? Nou, hoe, hoe kan je nou muziek van André Hazes ja, leuk vinden? Ja, of van, nee. Toen hadden we natuurlijk André Hazes, Koos albets. Ja, en nu lopen ze met hem weg. Ja. ja, maar nu is die goede man er niet meer. Nee, nu is uh, 14, 15, 16-jarigen die draaien om ja, gewoon ja, ja. grijs op hun slaapkamer. Ja. Dat had je toch niet uh, nooit voor mogelijk kunnen houden. Nee, nee, nee. nee, inderdaad, ik precies hetzelfde. Want ja, ik was groot fan van Andreas En uh, ja, zijn concerten, ik heb er een paar mee mogen maken. Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ja, ja. Ik kon niet anders zeggen. En, uh, ja, het was altijd een goede sfeer, prettige sfeer. Ja. Ja, ik kon niet anders zeggen. En uh, ja, jammer dat hij uh, niet meer onder ons is. Te vroeg. Uh, ja. Uh, zijn zoon, uh, ja Die doet het uh, ook goed, laat ik het zo zeggen Die uh, doet het heel goed ja, die, die, die, uh, soms als je je ogen dicht doet Dan hoor je een beetje zit Er zit uh, inderdaad uh, je ja, ja, ja, Hij blijft ook een beetje in de, in de trant uh, Qua muziek uh, uh, van zijn vader natuurlijk Ja En toch een, een, een, en een, toch een eigen zoon uh, Ja, zit een eigen uh, Kijk, zijn vader, die kan hij niet nadoen Ik bedoel, die Amsterdamse snik Die, uh, nee, die leuk daarin goed. zit, dat, uh, dat gaat niet leuker maar hij eh, komt aardig in de buurt. Dat is begint echt een... Uh, niet, niet begint, dat is al een, uh, een topartiest geworden. Ja, ja, ja zo, dat junior. sowieso, ja ja, ja. ja, ik bedoel... Uh, ja, zo hebben we ook Tino Martin. Uh, ook, ja. ook, ook, ook een topper. Ze ja, dat ik, uh, werd niemand verwacht. Nee. Tino Martin, ik bedoel... De, de, de, de, de, de, de, de, als je je ogen dicht doet... Hoorde je gewoon René vroegen. Ja, en... dat klopt. Ja, Maar zo is hij ooit begonnen. natuurlijk ja. bij Henny Huisman. Ja. Nou, destijds. Heel lang geleden. En uh, ja... Hij heeft van alles geprobeerd eigenlijk om van dat uh, imago van uh, René Vroeger af te komen. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk is het hem uh, wel gelukt. Heel goed gelukt, ja. ja. ja, ja. ja hij heeft best hard zijn best voor moeten te doen. Dus uh, ja, eigenlijk als je zegt van nou, uh, hey, ik, ik ga uh, iemand coveren, uh, Tom Jones of. Uh, ja, zie dat beeld maar eens kwijt raken als iemand je, of als iedereen je daarin zou herkennen. Ja, ik denk dat hij dat nou wel een beetje kwijt uh, begint ja, te raken. Hebben, en dan heeft hij het, wel zijn uh, eigen sound. Ja, nee, we hebben natuurlijk even kijken, Frans Duijs ook gehad. Ja. Ja, en die, die, die look-alike uh, andere Hazes natuurlijk. Ja. En, ja, dat imago heeft hij heel lang gehad. Ja. ja en, en ook de nummers natuurlijk. Uh, uh, zijn eerste album, uh, ja, dat waren allemaal Hazes nummers natuurlijk. Ja, en toen kwam hij met een uh, eigen, want dat hebben ze wel slim aangepakt, eigen uh, cd uit. He, met, een, met een afbeelding waarbij die op, op Hazes eigenlijk lijkt. Ja. He, maar toch zijn eigen nummers heb geschreven. En dat nieuwe nummer van hem, dat is, dat is heel mooi inverwerkt, hè? Dat stukje tekst van een aantal jaren. Ja, ja, ja, klopt. Heb ja. wel uh, goed ja. gevonden. Ja, die, uh, misschien ga ik die zo nog eens eventjes, uh, eventjes, uh, draaien. Leuk nummer. Ik, uh, ik ga eerst even een, een, mooi drummen, een, mooie drummen, een mooi nummer draaien van UB40, en, uh, van de album Getting over the storm. En ja, dat gaat over uh, Blue Eyes Crying in the Rain. In the twilight glow I see her Blue eyes crying in the rain Kiss goodbye and bye. is crying in the rain Heerlijk nummer, Arjan. Wat vind jij ervan? Hij is een beetje kort. Een kort nummertje. Ja, nou. maar, uh... ja ze, ze willen niet stoppen ook. Hoor je dat? Ze gaan door, hè? Ze gaan gewoon door. <laughs> We krijgen een mini-contentie <laughs> van Yubi <laughs> 14. Is gisteren af voor overigens. Ja, nee. Nee, maar het is een heerlijk nummer. Ja. Kijk, zeg ja, ik, ik, ik. Ik was vroeger natuurlijk uh, Yubi 14-fan eigenlijk. En dat uh, was, uh, ja, toch maar mijn jeugd uh, was dat een beetje favoriete muziek. Ja. En uh, ja, wat had je toen? Uh, Iggy uh, uh, Maus, uh, Bob Marley en de Welus. En dan uh, had je de Nederlandse bandjes allemaal. een beetje uh, ja. Lager. En, ja, Goede waren, Doel, uh, Ode Utrechtse Henk Westbroek. Ja, ja. Dat, ja, heerlijk. Dat was gewoon heerlijke muziek altijd. Ja, ik, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar... Nou, dat genre, dat, dat, uh, dat hoor je niet meer terug, hè? Nee, nee, nee. nee de, af en toe vind ik dat wel eens, uh, wel eens jammer. Het zal denk ik wel een keertje weer uh, terug gaan komen. Want uh, Frans Duits die heeft natuurlijk de, de, de accordeon-swoen uh, aan de hazesnummers gegeven. Daarna ja. volgde iedereen dat op. Ik bedoel, er zijn er nou twintig van, van dat soort liedjes waar, de, waar die accordeon in zit. Feestelijk leuk instrument, trouwens. ja. En, dan, uh, en nu ga je met uh, Mike Peterson ga je weer een beetje de popkant op. Ja. Die jongen zingt verschrikkelijk goed ja. en dan gaan we een beetje de popkant op. Ik denk dat je daaruit weer een beetje naar de, uh, naar de nederpop toe gaat. Ja, ja, we hebben laatst natuurlijk ook nog een, een single opgenomen met JSR. Uh, met R. Uh, ik weet niet of je die kent. Nee. nee. Gaan we dadelijk ook even draaien. Oké, okay, ja, is goed. Ja, dat, uh, zo, zo, vullen we, zo vullen we alles een beetje op. Hè? Ja, ja. Nee, maar dat uh, ja, zeg ik, dat, dat, dat is gewoon heerlijke muziek. En uh, ja. Tegenwoordig is het eigenlijk allemaal een beetje. Uh, met, met, met sampletjes en, en alles ertussen gezet. De nummers, uh, er zijn er dan nog wel, maar. in ja, een heel ander jasje natuurlijk. Dus. Ja, veel uh, naar het feest. Ja, ja. Feest, feest, ja uh, feestnummers. Heel, heel veel uh, up-tempo inderdaad. Ja. Maar ook uh, ja, diverse house-muziek uh, natuurlijk. Uh, waar, waar, waar toch wel. Uh, ja, de 60 en 70 uh, vaak uh, in terugkomen. Ja. ja. En dan denk ik van ja, eigenlijk is dat een beetje een verkrachting van. Nee, Maar goed, we hebben niet alles voor te zeggen. Ik bedoel, uh, daar hebben we het net over gehad. De een vindt dat mooi, de ander vindt dat mooi. Ja. Ja, zoals. De, ja. Uh, Ieder wat wil. De, de, de, de baseballs dat gedaan hebben, dat was natuurlijk wel. Ja. Ja. Dat vond ik wel erg ja. goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat was echt helemaal top. Ja, maar hoor je niks meer van. Uh, Weinig Volgens uh, mij hebben ze de laatste nog een, een album uitgebracht mede me te herinneren Maar ik denk dat het een beetje plaatselijk is Ja, het is echt uh, uh, even een hype geweest En ja. dat zakt er helemaal in Ja, het is uh, Zal ik zeggen, de jaren zestig stel in een nieuw jasje Ja, ik vond dat, uh, deze vond Geweldig vond het uniek, ja, uniek wat zij deden Ja, want dat was onder uh, uh, My Umbrella natuurlijk ja. uh, Dat nummer ja. Duitse jongens, hè, geloof ik Ja, ja, ja klopt ik ga er even een, een lekker plaatje tussendoor draaien. En die, ja... Loka people. En what the fuck. Die keer was vast ook wel. Ik ben benieuwd. Ik ook. All day. All night. All day. All night. All day. All, day, all night.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 Fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la fiesta, fifa la, fifa la, fifa la, fifa la, fifa fifa fifa fifa fifa fifa I couldn't believe that I was leaving, was leaving, so I called so my friend Johnny John and, John. and I said. And I said to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 Ik sta meeloka. Wat the fuck? Zuck Noël en uh, Loka people. En what the fuck? Ja, nou, deze, deze kom je wel bekend voor, denk ik al. Het, het nummer wel. Ja, de titel <laughs> zegt me niet altijd wat. En de namen Daar ben ik heel slecht uh, okay. in altijd. Maar dit, uh, ja, dit herken ik wel. Ja, nou ja, dat zeg ik. Uh, ja, we hadden het er net eventjes over, Mike Petersen en JS. Uh, yes, uh, dus uh, ja, die heb ik ook uh, lekker klaar staan Dus die gaan we zo even horen brengen. En uh, ja eigenlijk had ik uh, had ik eigenlijk nog wel een vraagje van uh, waar, waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden uh, boeken en dergelijke heb je een eigen site uh, via ja. Facebook uh, Facebook gewoon Ayan verzanten en uh, ook op Insta staat hetzelfde. en uh, de website die heb ik nog niet daar twijfel ik nog over want eigenlijk gaat alles via Facebook dat is een um, heel belangrijk dingetje ja ja ja ja ik zeg altijd uh, het is toch wel uh, enigszins uh, een beetje belangrijk als je, als je dus, uh, ja, toch wel een uh, discografie, biografie, ja. En, uh, ja, dat de, dat de mensen toch uh, eventjes kunnen kijken, uh, ja, uh, is wie, is, wie is Arjan Verzant eigenlijk? Uh. Dat je daar ook eventueel wat, wat, wat, wat videoclipjes op hebt, of weet ik veel wat. Ja, daar, daar zijn we dus inderdaad mee bezig en over aan het denken. Of het wordt een, een pagina, een Facebook pagina waar dat op kan ook. Hè? Zo, ja, ja, ja. Daar, inderdaad, daar kan je ook inderdaad uh, je verhaal uh, ja. opzetten en uh, wat videoclips... En, ja. Dat ja. wordt eerder aangeklikt op een, op een mobieltje, op een telefoon dan een, Ja, maar uh, misschien dat je, dat je ook een, een link kan maken natuurlijk rechtstreeks van Facebook naar de, naar de site of andersom. Ja, dat, dat moet sowieso gaan gebeuren. Als er een ja. site komt, dan moet het via Facebook moet er een link zijn. Ik bedoel, tegenwoordig ja, is Instagram en uh, weet ik veel wat voor uh, pagina, social media dat je nog meer hebt. Ja. ja alles is tegenwoordig gelinkt aan elkaar, dus... Ja je kan uh, iedereen overal vinden, eigenlijk. Ja. Dus uh, daar zijn we nog, nog, nog druk over aan het nadenken. Ja, dus de, de, de society, uh, ja, daar zijn we over aan het nadenken. In ieder geval via ja. Facebook. Uh, Arjan van Zand ja, en uh, Facebook sowieso. Daar, daar kunnen ze in ieder geval uh, ja, eventueel vragen stellen. Of ja. boekingen. Of ja. uh, Van alles, eigenlijk. Binnen vijf à zes uur krijg je antwoord. Ah, Oké. Okay. Dat, uh, dat is gegarandeerd. Ja. Hé, hey, ik. Uh, ja, ik, ik ga nog even een plaatje draaien. Uh, kijk, uh, gaan we dat... Uh, gaan we dat uh, ja, dat gaan we nog redden. Gaan we doen. Uh, Mike Pietersen en uh, Jesse... Uh, ja, Zij hebben het over altijd bij je zijn. Ik wil voor altijd, altijd bij je zijn. Wil altijd bij je zijn. Voor altijd, altijd bij je Ik wil voor altijd, altijd bij je zijn. Wil altijd bij je zijn. altijd bij je zijn. Verlang weer naar die tijd, altijd bij je zijn Wil altijd bij je zijn, voor altijd bij jou zijn Ik zie je daar weer lopen, en als ik naar je kijk Dan krijg ik dat verlangen, en denk ik aan die tijd Jij en ik weer samen, zorgeloos en vrij Ben jij nu met die ander, maar waarom niet met mij? Ik denk vaak aan die mooie dagen, zou jou nog...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 Yeah, <laughs> Je houdt bij ons zijn. Yes, geen stress, geen stress. Kijk eens wie je voor je staat. Oh yes, door er in lieve schat en doe eens lekker gek. Vliegen naar die pizza, doen we in de jerk. Hebben hoop gezien en een hoop gedaan. Je krijgt de hoop voor elkaar met een klein beetje naam. Yes. Lieve schat, jij moet leven als een ster. Chillen op het strand met een fles Bellet. Rode rozen, rode lover, eigen regels, echt appenozen. Versie yes. pizza's uit houten ovens. Zie je smelten met je mooie ogen. Het kan allemaal geen slap verhaal. Voordat je nee zegt en weer faalt. Dus ze zingen het voor ze tijger. Want die dames hier die worden steeds maar luider. Ja, ik wil voor altijd, altijd bij je zijn. Wil altijd bij je zijn. Voel altijd bij jou zijn. Verlangen weer naar die tijd. Altijd bij je zijn. Wil altijd bij je zijn. Voel altijd bij jou zijn. Hey. Ja, heerlijk nummer. Mike Pietersen en Yeser, En uh, ja, altijd bij je zijn. Ja. Lekker Ja, het is een lekker nummer. Oh, ja. Daarom zeg ik, ik je, herken je hem. Maar nu je hem gehoord hebt... Uh, ja, ja en, uh, de, en de klassieker ook nog natuurlijk. Ja, ook dat, ja. ja. Hé, <laughs> hey, uh, ja. Ik zou zeggen... Ja, tijd zit er alweer op. Het ja, gaat snel, hè, Het gaat, he, gaat heel snel, zo'n uurtje. Ja, voor je het weet, dan, hè, dan, dan is het gewoon weer voorbij. En dan uh, zit ik ook weer onderweg uh, naar huis. Ja. Ik zou zeggen, in ieder geval uh, ja, bedankt voor jouw komst en tijd uh, hier naar de studio. Van, graag gedaan, uh, jullie ook bedankt. CFM Zandvoort. En uh, ja, ja, ik hoop je graag uh, natuurlijk met je tweede single uh, hier weer... Uh, ja, dat hoop ik ook. ...het uh, mogen ontmoeten. En misschien dat we met, het, uh, met dit weer en nog een terrasje en boeken hier dan. Uh, Misschien Als ik dan hier moet komen, uh, ja. plannen we het weer in juni. En dan houden we gewoon een paar uurtjes en dan houden we vrij. Ja, vind ik een ja, goed idee. Ja, gewoon gewoon een, lekkere, een lekkere dag van maken. Ja. Eet, Jij bestelt drinken. het mooie weer. Jij ja, hebt ja, een ja. nieuw singeltje mee. Ja, dat kom, ja. komt helemaal <laughs> goed. goed. goed. Ik, ik, ik zal in ieder geval eventjes een belletje geven. Dat het uh, dat, dat, dat in ieder geval een beetje goed weer is. <laughs> ja. Hey, en uh, ja. Nou ja, ik, ik kijk ernaar uit naar je, naar je tweede single En uh, ja, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En uh, een goede reis uh, terug naar... Huis en naar Bunnik. Ja, dankjewel. En veel plezier vanavond en een goed weekend. Oké, okay, vanzelfde. Ja, hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot ziens.